Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur ontboden. Hij doet dat vanwege nieuwe executies van Iraanse demonstranten. Hoekstra roept op Twitter andere Europese landen op... om ook de ambassadeur in hun land tekst en uitleg te laten geven. En volgens Hoekstra werkt Brussel ook aan een nieuw sanctiepakket voor Iran.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 Een Italiaan die vorig jaar in de VS werd opgepakt... heeft bekend dat hij meer dan duizend manuscripten heeft gestolen. Veel van de ongepubliceerde werken waren geschreven door bekende auteurs... onder wie Margaret Atwood en de Nederlandse Hanna Barevoets. De man van 30 was verbonden aan een uitgeverij in Londen, maar deed alsof hij bij andere uitgeverijen werkte. Hij verleidde schrijvers en redacteuren om de manuscripten op te sturen. Waarom de Italiaan die werken heeft gestolen is onduidelijk. In april krijgt hij zijn straf te horen. En het Amerikaanse bankconcern Wells Fargo... heeft een topman van de Indiaanse afdeling ontslagen. Hij zou twee maanden geleden tijdens een vlucht van New York naar Delhi... over een medereiziger van 72 hebben geplast. Volgens een Indiaanse krant was hij dronken toen dat gebeurde. De topman is inmiddels opgepakt nadat hij een tijdje onvindbaar was... Ook de luchtvaartmaatschappij ligt onder vuur omdat de zaak pas laat werd gemeld. Het bedrijf onderzoekt de gang van zaken en heeft een piloot en vier cabinemedewerkers op non-actief gesteld gedurende het onderzoek. Het weer nog vanuit het westen regent. Het is ongeveer 11 graden. Vanavond wordt het eerst droog, daarna volgen nieuwe buien. Morgen eerst zon en wolken. Het wordt dan opnieuw zacht met rond de 11 graden. S'avonds regent het weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Zandpoort en IJmuiden 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat kwam door het ongeluk op de A22 Velzen richting Beverwijk. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Nee, nooit had ik genoeg. Maar toen ik voor je stond, je schoot niet, ik kreeg zelfs geen grote mond. Je leek toen net een meisje, dat haar liefste pop weer vond. Dat zal ik nooit vergeten. Laat Set, said met Entertainment For You. Ik zie heb je heb je verdriet?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 In het leven is het best, voor ons allebei. wij. Ik zie jou lachen, als ik dit zeg.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 dan kan ik me laten gaan. Nou, daar zijn we weer. Welkom bij het tweede uur. En. Uh, ja, dat was André Azes. En. Uh, Peter Beensen, natuurlijk. En. Heeft uh, me je hand. En. Um, ja, we gaan uh, nog van alles doen, natuurlijk. We gaan nog uh, wat uit uh, wat Isabelle. bellen. Uh, we gaan ook nog eventjes drie op rij. Van Fred Heijen draaien. En. Um, ja, dus ik zou zeggen, we blijven er gewoon lekker bij. Tot de uh, klokjes voor zeven uur ben ik bij u. En. Uh, ja, te gast hadden wij vandaag dus Dennis Smit en uh, Serena en uh, ja, met een, uh, een mooie single als de nacht, de nacht, de nacht ja, zoiets was het en... ja, we gaan eventjes verder met uh, Frans Bauer en uh, zie je al die zonnestralen ik zie ze nog niet hoor ik, ik kijk naar buiten maar ik zie alleen maar regen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 De warmte die ze jou niet... Dat zit dan Frans Bouwen en zie je al die zonnestralen hier bij Entertainment for You. Tot de is van 7 uur op 106.9, DAB Plus 6a. Ah. En uh, ja, we gaan verder met Samantha en uh, Steenwijk. Ja, Samantha en Steenwijk. Nee, Samantha Steenwijk. En uh, ja, als de liefde geen zin meer heeft. Blijf er lekker bij. Blijf er lekker luisteren. Mijn naam is Heij. En uh, als je net gegeten hebt, eet smakelijk. Of uh, als, dat dat nu weer mogen bekomen. En als je zit daar, je dacht, maar zo moet ik het zeggen, ja. S'nachts lig ik wakker met onrust in mijn lijf. Gisteren was je bij me, vandaag ben ik je kwijt, speelt toneel tegen. Komt, maar geen woord dat ik weet. en als de liefde uh, geen zin meer heeft. Ja, en we gaan nog even een plaatje draaien daar en dan gaan we eventjes uh, bellen. Dat doen we met Senna. En uh, ja, we weg uit deze groep. nog niet, ik kan niet om je heen, dus als Sena, En weg uit deze kroeg. Nou, nog even wachten tot 7 uur. Entertainment of you. En mijn naam is zet hij. Goedenavond. En aan de telefoon hebben we Marco Hagen. Marco, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, dagen dat ik je vergeet. Klopt. Ja. Over wie gaat het? <laughs> Over wie hebben we het? Nou, <laughs> ja, we zijn verschillende. Maar nee, maar... Uh... Het, het, het was gewoon een, uh, een leuk nummer van eerder en dat is altijd blijven hangen en uh, ja, zodoende heb ik dat eigenlijk voor opgenomen. In ja. die tijd, de jaren 80 en 90, ben ik opgegroeid, dus uh, vandaar. Ja. ja, dat was uh, de, de formatie Kandans, hè? Ja, klopt. En, en, uh, ja, die, die nummers die spraken me allemaal altijd aan en dat goede doel natuurlijk toontje je lager. Uh, ja, ja, wie kent ze niet de hele popband? Uh, Juist, en dan zijn we dat zeg, zulke nummers van vroeger die blijven wel hangen tegenwoordig. Dan, ja, niet alles blijft altijd meer hangen. Hè. Vooral de, die, die reppen en al die, die ja, Nederlanders ja, of Nederlands. Maar sommige nummers, dat blijft na een maand ben je dat eigenlijk alweer kwijt. Ja, ja, ja, inderdaad. En na een paar jaar dan, uh, en dan hoor je hem weer een keer voorbij komen en denk je, oh ja, die, uh, die, die, die bestaat ook nog, ja. <laughs> ja, zeker. Ja, hé, hey, maar uh, ja, hoe gaat het verder? Ja, het gaat hartstikke super. Ik ben eigenlijk net uh, ja, het zingen heeft de laatste drie weken even stilgestaan. Ik, uh, ja. ik ben, ben net geland, ik ben net terug uit Brazilië naar uh, familie geweest met mijn dochter samen. Dus, uh, ah, lekker. Ja, Bete, en, beter zingen. weer dan hier, hè? Ja, er is elke dag uh, 31 graden en, uh, en uh, ja, een beetje wind erbij, dus dat is uh, ideaal. Ja. Was het uh, omstandigheden of uh, was het uh, echt uh, familiebezoek? Nou, ik ga meestal, ik heb een eigen bouw draai, dus ik ga meestal in, in, in de bouwvak uh, ga ik door een beetje werk binnenhalen. En dan uh, ga ik liever eigenlijk met, met kerst, ja. met, met, met, kou, met kou en vaak ga ik liever die kant op. Want ik, ik, ben, ik hou meer van de zon als van de, ja, van de winter. dus uh, ja, ja, ja, hier, van de, hier van nog één. <laughs> <laughs> dan ben ik altijd gauw af, hè. Die, die regen, en nee. nee ja, ja. ja, een beetje vorst en zo, dat is helemaal niet erg hoor. Maar uh, regen en zo, nee. Dat nou, ja, je, je wordt er een beetje depressief van, laat ik het zo zeggen. Inderdaad. Weet je, ja. kijk, een weekje kan je het hebben, maar ja, daarna moet toch even de zon gaan schijnen. Want... Zeker weten. Hé, hey, maar uh, ja, um, je hebt dit nummer uitgebracht, maar heb je nog wat meer op de plank leggen? Eh. We hebben een, uh, een week of drie een, uh, alweer een nummer opgenomen en dat moet nog helemaal uitgewerkt worden uh, en er moet nog een clip komen. Dus ja, waarschijnlijk over een, een anderhalf, twee maanden komt er dan weer een, uh, een nieuw nummer uit. Dus uh, we zijn druk, uh, druk met al als bezig en ja, ik, ik ben eigenlijk alvast een jaar echt uh, ermee aan de gang, hè. het is een ja. beetje uit de hand gelopen ja. uh, hobby. Ja. En, en dat valt me super, dus uh, we gaan er lekker, uh, lekker mee door. Ja, dus uh, tegen het voorjaar dan uh, komt het nieuwe nummer uit? Ja, klopt. En, en uh, er ligt ook nog een uh, nummer voor, uh, voor van de zomer, dat ligt ook nog klaar, maar uh, daar moeten we toch even een beetje uh, ja. mee aan gang gaan. Dus uh, we zijn druk, uh, druk met alles bezig. Ja, Laten we maar eerst naar het voorjaar gaan, want dat is. Uh, <laughs> ja. Laten we daar maar eerst mee beginnen. Anders is de zomer ook zo uh, okay. snel om, hè? Ja, ja uh, zeker. Ja. Hey, maar um, sta je nog op uh, podia's? Ben je al uitgenodigd ergens op uh, muziekfeest op het plein of uh, dergelijke Jordaan-festival uh, of uh, uh, dergelijke festivals op het, uh, op het plein? Ja, kijk, ik, ik, ik heb nog wel een uitdondering staan, we echt meer voor die tentfeesten. Dat is bij ons in, in de buurt, zeg maar, oogstfeesten en zulke dingen, dat is ja. helemaal in. Ja. En, en, en daar ligt aardig wat, uh, en, en ja, kijk, ik, ik ben al drie weken niet, niet uh, ja, heb ik niet echt veel contacten, mails gezien en zulke dingen, dus er zal, allicht zal er uh, aardig wat binnen zijn gekomen en dan gaan we gelukkig, uh, ja, weer, weer mee aan de gang, dan gaan we rustig nakijken wat er ligt. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, en uh, kunnen ze jou nog volgen ergens? Eh, uh, ja, ik heb eigenlijk momenteel alleen uh, Facebook, hè. En ja. daar kan ik iedereen zich aanmelden en dan zet ik af en toe zet ik wat, wat filmpjes erop. Dus uh, dat mag altijd en dat vind ik uh, helemaal geweldig. En uh, aandacht is altijd goed, hè, reclame, dus uh, ja. zeker. Ja, en eh, uh, YouTube? Uh, ja, YouTube daar sta ik ook op met, met één of twee uh, nummers. Hè, dus de, ja. Maar zo'n zo kanaal heb ik nog niet hoor. Ah, Oké, okay, dus het is maar, nog niet dat ze zich kunnen abonneren en uh, blijven volgen op YouTube. Nee, dat, daar moeten we allemaal nog even rustig uh, over nadenken. Ja, Spotify, daar staan we dan ook op. Maar, uh, dus ja, ja. ja of, of sta je nog een beetje te dansen bij TikTok? Uh, <laughs> dat, dat, dat, wel een beetje, dat heb ik wel een beetje geleerd momenteel van mijn dochter. Die is uh, dag en nacht mee de gang. Dus. Ja, ja, ja. ja zo, en zo leert me dan. Hè, dan word je steeds uh, iets zwemmen daarin. Dus, ja. Ja, ja, die zijn er veel meer in thuis als, als dat wij zijn. Dat zeker weten, ja. <laughs> hey, maar um, ja... Ik ga dan naar Facebook dus, Marco Hagen, Marco ja. met een C, ja, en uh, dan, uh, dan komt dat vanzelf goed. Ook voor de, voor de optredens en dergelijke, kunnen ze daar ook voor terecht, hè? Ja, ze kunnen altijd even een privéberichtje uh, sturen en dan, uh, dan komt het vanzelf goed. Ga ik er naar kijken, dus uh, zeker weten, dat, dat, uh, dat komt altijd goed. Ah, Oké. Okay. Hé hey Marco, ga ik je niet langer ophouden? Ik zou zeggen, lekker uh, snel naar huis? Ja. Komt. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik moet nog even, even naar wassen en dan kan ik terug naar de VW. Uh, dan gaan we naar huis en dan gaan we even lekker rustig alles uitpakken en dan. Uh, ja, even, even rustig gaan relaxen. Ja, eventjes bijkomen. Ja, klopt. Hey, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien. Helemaal goed, gaan we doen. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan, hè. Ik ben uh, Marco Hagen en jullie gaan nu luisteren naar mijn nieuwe nummer uh, single uh, Dagen Dat Ik Je Vergeet. En ik uh, wens jullie veel succes met, uh, met het programma. Hey, dankjewel, Marco. Hoi. Hoi, hoi. En soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons twee. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. Ik heb je verdreven. Onze liefde is voorbij Ik red me best, ik voel me vrij En er zijn dagen, houd ik niet vergeet Al mijn vrienden, die je nooit wou zien Ze zijn gebleven Rook in bed En drink weer veel te veel Het is mijn leven yeah. Onze toekomst Is voorbij Ik red mijn best Ik voel me vrij En er zijn dagen Dat ik je vergeet Waarom Telkens onverwacht is het verveling. Sta je naast me en ben jij het die dan Hou je me altijd in je macht? Raak ik je nooit weg. Overal op straat kom ik je tegen. Zoveel mensen met dezelfde loop als jij, dezelfde kleren. Yeah. Onze liefde is voorbij. Ik red me best. Tien zijn dagen dat ik je vergeet Maar dan bring je weer binnen Telkens onverwacht Is het verbeelding Even, even terug in de tijd, het ouderwetse gevoel van cadans. En uh, dagen dat ik je vergeet, maar deze is in een nieuw jasje gestoken door Marco Hagen. Dus uh, ja, blijf hem volgen natuurlijk. En uh, ja, zo ook, uh, grat dame. En uh, ja, we hebben het over de, de langste adem. Blijf erbij, want die hebben wij ook hoor. Ik heb het even moeilijk, maar dat geeft niet.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 en ik heb de langste adem En dan de wacht ik op de dag dat jij je vangen vult en tranen En dan voel je je stom En weet je hoe het voelen moet Adem, Grat dame hier bij ZFM Entertainment voor jullie op die 106.9 en DAB Plus 6a natuurlijk. En we hebben een jarige. Ja. Ja. Federico. Hallo. Mijn harte gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Graag gedaan, jongen. Ja. En jongen. hoe jong ben je geworden? Nou, ik ben 25 jaartjes uh, winters jong geworden. Oh ja, <laughs> we zitten in de winter. Ja, ik heb het erg naar mijn zin. Ja. Ja. Ah, Oké. Okay. Wat was je aan het doen? Ja, ik heb net, uh, nou, ik heb net uh, pizza gegeten van de Italiaan. Ah, lekker. Welke? De Mamma Mia. Uh, uh, nee, nee, nee. De, er, was, er was eentje met uh, gehakt erop. op. Oké. Okay. Uh, uh, ja, ik weet niet meer. Met allerlei lekkere dingen erop. Oké. Okay. Best wel een goed gevulde pizza. Ja, het was uh, een beetje ingewikkeld om het allemaal op te noemen, want er zat best veel op. Ja, hoe is, het, uh, hoe is het daar in Gelderland? Ja, hier in Gelderland is het, uh, is het uh, top. Wonen, ik woon, uh, ik woon prachtig uh, aan de deur. Ja, nee, nee, maar ik, ik, bedoel, ik bedoel het weer. <laughs> oh ja, nee, het weer is ook op en top. Ja. Oké. Okay. Alleen, uh, ja, met, uh, vooral met die temperaturen, maar ja, met, uh, met die regen en zo, dat is natuurlijk een beetje jammer. Ja. Hey, maar uh, ga je nog wat leuks doen vanavond, of niet? Ehm... Uh, nou, vanavond denk ik lekker even nagenieten van uh, de gezelligheid en van de gezieten. Ah, Oké. Okay. Heb je al van, visite ja. gehad? Ja, zeker. Ik heb een hele bak visite gehad. Wat een gezelligheid. Mooi. Gelukkig maar, toch? En, en hele... Ja, zeker, zeker. En, uh, maar ja, een, een hele leuke cadeaus gehad, een verjaardagschaart. Uh, nou, je wil maar niet weten. Ik heb echt, echt na mijn zin. Ik voel me echt jarig. Ja, toch? Ja, zeker. Ah, lekker, jongen. Hé, hey, um, ja, ik zou zeggen, geniet nog eventjes na van de avond. En dan, uh, ja, horen wij elkaar snel weer. Dat komt zeker goed. Eh, spreken we elkaar weer. Komt zeker goed. Hé, hey, dankjewel dat ik in de uitzending kon komen. Ja, leuk. Hé, hey, fijne avond toch? En geniet van, uh, van je verjaardag nog vandaag. En, uh, dat het zeker lukken. En tot gauw, hè. Tot gauw. Oké, okay, jongen. Oké. Okay. Doedoo. Doedoo. Doedoo. Doe doe. doe. Zo, dat was uh, Federico. Ja. Die is een uh, jaartje ouder geworden, 25. Dus bij deze natuurlijk nog uh, van harte gefeliciteerd. En uh, ja, wij gaan uh, verder met wat lekkere muziek van Bosco uh, Riedekker. En daar hebben we het over zeg mij waarom. Je was de allerbeste vader. Ik heb veel van jou geleerd. Je was mijn vriend. Aan een kinderhandje, liet jij mij de hele wereld zien. Wees lief voor alle mensen en trek vooral je eigen plan. Werk hard om te bereiken wat je voor de wilt, zei hij mij dan. Maar... Door, alsof er nooit iets is gebeurd En laat ik steeds mijn lach zien Terwijl ik misschien liever had getreurd. Ik blijf jou voor altijd missen Waarom een vriend ging jij zo onverwacht En als ik s'avonds laat naar huis rij Stromen al mijn tranen door de nacht Mom Les. Ga het leven maar proeven, zonder fouten dan krijg je geen succes En dan denk ik aan die woorden die mijn vader keer op keer tegen me zei Wees gelukkig in het leven vriend, laat de mensen lachen en maak ze blij Dat was hij dan, Pascal Riedekker. En zeg mij waarom. Ja, dit is uh, God Heart. En hij hebben het over Heaven. Dus uh, eventjes, uh, ja lekker hè. Ja, een, beetje, een beetje rocken hè. We gaan leven, een beetje de rocken. Uh. We gaan zo nog eventjes iemand bellen natuurlijk dat is uh, ja dat hoor je zo maar het gaat niet in ieder geval over zijn eigen gezeik dat uh, dat sowieso dus uh, blijf erbij Just like before God, Heart and Heaven. Ja, wat een heerlijk nummer is dat toch. Ja, ja af en toe is het ook wel eens eventjes lekker even wat anders. Hè? Maar we gaan weer terug natuurlijk naar uh, ja, de, de, de, de, de nieuwe van Frans Bouwen en Sineken. En ze hebben het over Vaya con Dios. Zo, dat was in Vaya con Dios. De allernieuwste van... Frans en Sineke natuurlijk. Hier bij ZFM Entertainer View. En wij gaan naar... Jama. en als, als... Als twee druppels water. Ja. Nou, er zitten wel meerdere hier naam, Maar goed, lekkere muziek. Tot zeven uur Entertainment Op die onder zes Plus 6A... De zon die scheen toen ik jou daar zag Jij was zo mooi, niet te geloven Ik gaf je de cijfer, ja Valentin Was zoiets moois had ik nog nooit gezien Je kijkt me aan, ik ben verliefd En dat gevoel gaat nooit voorbij Ik lijk op jou en jij op mij Oh ja, ja, als twee deeltjes water Oh ja, ja, zo smelten we dus samen Morgen komt Hier heb ik lang Op zitten wachten Je bent voor mij Mijn nummer één Ik hou van jou Zei jij meteen Jij zit diep In mijn hart En jou verbetert allebei Dat ik op jou lijk En jij op mij Water. Oh ja, ja, zo melten we samen. Soms is het moeilijk met verdriet, maar zonder jouw zijn kan ik niet. We blijven samen. Als Oh ja ja, zo smelten we samen. Oh ja ja, als tweede Oh ja ja, zo we samen. Als Als samen met z'n tweeën. Zoals twee druppels water, een emmer vol. En dat allemaal van Ja, man. En we gaan eventjes terug in de tijd. Je kent vast nog wel die leuke film die zich afspeelt in de 60s: La Bamba. En dit is Crying, Waiting, Hoping. Bye. What right. the Change and you'll be mine. Crying, waiting, hoping. Bush in La and crying, waiting, hoping. This is uh, Latasha, Latasha Lee, and uh, pleading my love. Lee... en Planning My Love. Zo, so dat was het dan weer. Twee uur te zetten het interview. De eerste uitzending... van 2023. En wil je alles nog eens... een keertje bezichtigen of luisteren... ja... Ga even naar de site zfmzandvoort.nl. Uh, Daar kunt u de programma's terugluisteren. En u kunt ook even een beetje neuzen op, uh, op de site van dit programma zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl. Even uh, een sterretje eronder, een like hier zeg maar. Zou ook leuk zijn natuurlijk. Ja, we hebben nog wat mensen geprobeerd te bellen... maar we uh, ja, waren eventjes niet bereikbaar. En, uh, ja, nou ja, goed. Uh, de volgende keer beter. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren... bedankt voor het kijken. En uh, graag uh, tot over twee weken. Volgende week zijn we er even niet. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren natuurlijk. Als je niks te doen hebt... Tot over twee weken en uh, sowieso vergeet niet uh, eventjes op uh, YouTube uh, ja, alvast in te stellen. Uh, 28 januari, natuurlijk. Uh, twee programma's die de handen ineens slaan. Zowel Zandplot op zaterdag als uh, de Entertainer Review. En dat wordt weer een dolle, uh, ja, dolle uitzending van 5 uur. Dus uh, ja, zeker afstemmen dan. YouTube te volgen. En uh, ja, gewoon op uh, zfmartiesten.nl kan je ook mee luisteren en kijken natuurlijk in de studio. Ze zegt tot dan, tot over twee weken. Bye. Tot zover het ritme van ZFM.